Waarom zouden we niet echt zijn? Kom, help eens een handje. Ik ben geraap, braakt en gewalst. Ja. Oh, mijn hoofd. De vreselijkste kater die ik ooit heb gehad. Ja, kom, laat me. Laat me mee helpen. Kom. Laat u mij wel. net zijn, meneer ja, ja. Vooruit houden, jongen. Je hoes is ja, Roes. Wat voor een roes? Ja, misschien, misschien kan ik het allemaal verklaren, meneer. Gaat u, gaat u zitten. Gaat u zitten. Ja, een... oh. Ik zou... Ik zou nog wel ja. Zeg, meneer, zou u...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 ...ontdekte in die hoekkast... Ik vrees dat ik als u een verklaring heb, professor. Dit is een volkomen raadsel. We moeten hieruit ontsnappen. Weet u, weet u hoe het deurslot in elkaar zit? Nou, ik zal het eens even bekijken. Of, of een venster? Kunnen we geen enkel raam openen? Nee, nee, nee, nee, geen enkel raam. Ik heb alles al over geprobeerd. Alles. Tot Nee, dat lijkt me niet te doen. Komt nog aan toe. Ja, misschien klinkt deze vraag u absurd in de oren, maar...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 Ja, dat is wel niet wetenschappelijk uitgedrukt, maar zo kun je het toch wel duidelijk, een beetje verduidelijk althans... Ze hebben dus toch gelijk, Mensen, de planeet eten bestaat! Hij bestaat! En we moeten die uit te komen. Heren, heren, u moet iets bedenken. Ik ben graag bereid iets te doen om dit blijkbaar onzalige oor te verlaten, maar ik kan geen muren verpulveren. Hinden, jij ook toch? Roken. Ja, ja, af en toe een sigaar. Waarom? Ik heb een idee. Kom, geef een sigaar en een aansteker. Vergeet je een beetje rustiger. Je scheurt me met kleren van het lijf. Snel, steek een sigaar aan en laat hem verdomd fel roken. Dokter, help me eens even de ja, tafel te ja, verzouwen. Ja. We moeten die onder de branddetector ja, ja, ja. krijgen. Prachtig gezien. Je wilt die detector aan het werk krijgen, hè? Stom van me dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. Dus, ze zullen ons komen bevrijden. Dat hoop ik. Nou, kom, met die tafel. Kort, ja, uit, ja, ja, ja. Ja. ja, ja, ja. Zo? Zo is het ver genoeg. Nou, geef jullie die sigaar, hinder. Ja, kruip eerst op de tafel. Nee, nee, nee, dat doe ik wel. Doe ik al zo. Zo. Nou, de sigaar, professor. Alsjeblieft. Hou hem precies onder de detector. Als het lampje gaat branden, dan rinkelt de alarmbel. Laat het dan dadelijk branden. Nog dichterbij, dokter. Ja, ja, ja zo. Daar gaat het. Nu krijgen we dadelijk de mannen van de lamp Goedenavond, mevrouw meneer. Waar kan ik mee van dienst zijn? Goedenavond. Wij moeten dokter Kimbouw vinden, meneer. Hij was in vergadering bij ruimtevaartingenieur Smol en professor Hinde. En toen... Ogenblikje, mevrouw. Hallo, met wachtpostcentraal. Wat zegt u? Brand in sectie C7. Goed, kom eraan. Jullie hebben geluisterd naar het 28ste deel van de planeteneter door Julien van Remoeteren, de uitbraakpoging. Rolverdeling, Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus. Dokter Walter Simons, Willy Ruis. Peter Lansheer, Hans Karsenbarg. Erika Blanker, Marijke Merkens. Greta, Barbara Hofman. Professor Hinden, Frans Somers. Ruimtevaartingenieur Schmol, Paul van der Lek. Portier, Donald de Markas. Technische realisatie, Ton Prudon, Beer Gettenbach en Bram Hengeveld. Regie Bert Dijkstra.